Roger Federer moet in de finale van de ATP World Tour finals opnemen tegen de Fransman Tsonga. In de tweede halffinale won Tsonga in twee sets van de Tsjech Berdic. Het werd 6-3 en 7-5. Het weer is bewolkt. Overdag neemt de wind toe en vocht vanuit het westen regen. Het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan nu geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A12 Utrecht-Arnhem in beide richtingen tussen Knopen Lunetten en Veenendaal. A28 Groningen-Zwolle tussen Hogeveen en Assen. En de A79 Maastricht-Heerlen tussen Maastricht en Heerlen. Tot zover zo de verkeersinformatie.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 Them. see ya. Van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl. Ik denk wel eens aan Monica, die woonde in de straat op nummer zeven.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 De school was afgelopen, liepen we langs het huis, op wil zeven. Dat was het huis van Monika, maar niemand wist of ze was geleerd. We vonden het wel spannend, want we zagen dat het rolgordijn nog dicht was.